In 6 uur, het NOS-journaal, Dick Hark. Tunesië kan vluchtelingenstroom Libië niet aan, vertrekt defensieminister Gutenberg verrast Merkel en Volker Wessels bouwt stedelijk museum af. De uittocht van vluchtelingen uit Libië naar Tunesië heeft een kritiek punt bereikt, zegt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Door de drukte wordt de opvang van vluchtelingen in het grensgebied steeds moeilijker. De VN noemt het cruciaal dat ze doorreizen en niet in de regio blijven. Sinds het begin van de opstand in Libië zijn ruim 70.000 mensen naar Tunesië gevlucht. Rusland en de Verenigde Staten hebben de druk op de Libische leider Gaddafi verder opgevoerd. In het Kremlin wordt Gaddafi een politieke zombie genoemd... voor wie geen plek meer is in de beschaafde wereld. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt dat de politieke en economische druk op Gaddafi van kracht blijft... totdat hij is opgestapt. In de Iraanse hoofdstad Teheran heeft de politie traangas ingezet tegen antiregeringsbetogers. Het regime heeft een grote politiemacht ingezet. Er wordt gevochten tussen betogers en politie. De betogers eisen de vrijlating van enkele bekende Iraanse oppositieleiders. Sommige oppositieleiders zijn onder huisarrest geplaatst... en andere zijn spoorloos verdwenen. Een van die oppositieleiders is Hussein Moussavi. Hij en zijn vrouw zijn uit hun huis gehaald en meegenomen. Waarheen is niet bekend. Moussavi werd eerder al onder huisarrest geplaatst. Hij had zijn aanhangers op 14 februari opgeroepen... om naar een demonstratie te komen. Die betoging werd hard neergeslagen. Bondskanselier Merkel is volledig verrast door het vertrek van defensieminister Gutenberg. In de reactie zegt ze dat ze bedroefd is. Ze verwacht dat Gutenberg in de toekomst nog zeker een rol van betekenis kan spelen. Andere ministers in het Duitse kabinet tonen respect voor het besluit van Gutenberg... en vinden dat het een logisch gevolg is van de plagiaataffaire. Karl Theodor zu Gutenberg was in opspraak geraakt... omdat hij in zijn proefschrift teksten van anderen heeft gebruikt zonder de bron te vermelden... Koetemberg was de populairste minister uit Merkels kabinet. In de Bijenkorf in Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag... een grote inbraak gepleegd. Er is voor tonnen aan sieraden buitgemaakt. Zijn onder meer erg dure horloges verdwenen. De inbrekers hebben een ruit ingeslagen op de derde verdieping. Ze waren daar gekomen via een pand ernaast dat in aanbouw is. Bouwbedrijf Volker Wessels neemt de uitbreiding van het stedelijk museum... in Amsterdam over van de failliete aannemer Midret... De gemeente Amsterdam moet nog wel overeenstemming bereiken met de curatoren, maar het ziet er naar uit dat Volker Wessels er snel aan de slag kan in het stedelijk. De garanties uit het contract van Midret zijn overgenomen. Volker Wessels heeft vrijwel alle projecten van Midret overgenomen. Bij de scholierenverkiezingen op middelbare scholen en mbo's is de PVV de grootste partij. De partij haalde zo'n 21 van de stemmen. De PvdA en de VVD werden tweede en derde. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar was de PVV ook al de grootste bij de scholieren. Bij de verkiezingen op basisscholen is de Partij van de Arbeid de grootste partij. De werkloosheid in de eurozone is in januari licht gedaald. 9,9 procent van de Europeanen zat zonder werk, tegen 10 procent in december. Economen rekenen erop dat het werkloosheidscijfer stabiel zou blijven. Nederland en Oostenrijk staan onderaan de lijst. Iets meer dan 4 procent van de inwoners zit zonder werk. Het slechtst uit de bus komt Spanje. Daar heeft ruim 20 procent van de bevolking geen baan. De bijna-botsing tussen twee treinen in juni vorig jaar bij Amersfoort was het gevolg van menselijke fouten. De inspectieverkeer en Waterstaat zegt dat een hoofdconducteur ten onrechte het startsein had gegeven. De machinist vertrok vervolgens zonder de scène te controleren. Daardoor kwamen twee treinen op hetzelfde spoor terecht. Doordat iemand bij de verkeersleiding de fout opmerkte en alarm sloeg... kwamen de treinen uiteindelijk op 120 meter van elkaar tot stilstand. Volgens de inspectie rijdt een paar keer per jaar een trein door rood... en heeft de NS, ondanks waarschuwingen, niet genoeg maatregelen genomen... om menselijke fouten te voorkomen. Voor het internationale veilinghuis Sotheby's was 2010 een goed jaar. De verkopen stegen met 74 ten opzichte van het jaar daarvoor. Er werd voor 3,5 miljard euro aan kunstvoorwerpen... en andere waardevolle spullen verkocht. Dat is het op één na hoogste verkoopcijfer in de geschiedenis van Sotheby's. Alleen in 2007 werd er meer verkocht. De gestegen verkopen zijn voor een groot deel te danken aan nieuwe verzamelaars... uit opkomende economieën zoals China...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 Het weer in het noorden en westen bewolkt vanuit het oosten opklaringen. Vannacht is het vrij helder en gaat het licht vriezen. Minimaal liggen tussen plus 2 in Zeeland en min 3 in het oosten. Morgen en donderdag is het opnieuw zonnig en droog bij gemiddeld 7 graden. ANWB verkeersinformatie. Een deel van Nederland heeft vakantie. Daardoor zijn de files in de Spits een stuk minder lang. Wat opvalt, is de situatie rond Amsterdam. Op de A10 Ring West voor de Koentunnel. Daar staat nu 11 kilometer file tussen Rij en de Koentunnel. De andere kant op op de A10 Ring West en Zuid tussen Afrit, IJmuiden en Diemen. Daar staat nu 13 kilometer. Dan de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en Knopend Lunette, 8 kilometer door een kapotte vrachtwagen. En de rechterrijst ook dicht. En daardoor loopt het ook vol op de A28, Amersfoort-Utrecht. Tussen Afrit Maan en Knopend 13 kilometer file. Overweegt u weer te gaan beleggen, maar aarzelt u nog? Daar hebben wij alle begrip voor. Robeco is positief over dit jaar...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 partij voor de dieren. Waar blijven ze nou? Misschien kunnen ze het niet vinden, Hans. Niet vinden! Het zijn verhuizers. Schaat? Toch wel de erkende? Zorg verhuizen. Voor minder dan je denkt! Erkende verhuizers. Wat kost een erkende verhuizen.nl? Een idee voor iedereen die zijn groothandel nog meer wil laten groeien. U ziet potentie.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 Een initiatief van de samenwerkende kenniscentra. Het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdiep. 8 over 6, goedenavond. De opvang van vluchtelingen aan de grens tussen Libië en Tunesië... dreigt helemaal vast te lopen. Iedere dag proberen duizenden mensen Libië uit te komen. Hanna Emmering is van het Rode Kruis. Goedenavond. Ja, u komt net van die grensovergang vandaan. Kunt u beschrijven hoe de situatie daar nu is? Het, is, uh, het wordt steeds dringender, eigenlijk, eigenlijk lijkt het. Je ziet een, uh, de grensovergang, is een soort van muur met een opening. En daar staan duizenden en duizenden mensen achter, dus op het Libische gedeelte, zich te verdringen en te duwen om binnen te komen. En hoeveel mensen staan er om ze eventueel Tunesië in te laten? Dat is moeilijk om te zeggen. Er zijn diverse hulporganisaties, het Rode Kruis natuurlijk, maar dan ook de Tunesische overheid, de militairen. Um, wat er gebeurt met die vluchtelingen is dat ze zo goed mogelijk worden opgevangen in het soort van basiskamp, een transitkamp. Um, maar het zijn zoveel duizenden mensen en verschillende groepen bevolkingen, dus je hebt Egyptenaren, maar ook Chinezen... En mensen uit Bangladesh en Afrikaanse bevolkingsgroepen. Uh, maar niet iedereen wordt even goed op opgevangen door hun ambassades en bijvoorbeeld bedrijven waar ze voor werken. Nee, ze willen die grens uh, over met Tunesië. Mag iedereen in principe wel Tunesië in? Of duurt het ook zo lang omdat ze wel aan het kijken zijn wie welke papieren hebben en, en wat ze willen doen in Tunesië? Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Dat is ook heel lastig om te zien eigenlijk. Om, wie nou, om te kijken wie nou eigenlijk beslist wie naar binnen mag en wie niet. Ik, eh, als je over de, de rand van de muur naar de andere kant kijkt... dan zie je ook grote groepen mensen die bordjes omhoog houden... van ik kom uit Bangladesh of ik kom uit Mali... In de hoop dat het dan misschien helpt om wel of niet naar binnen te komen. Maar het is lastig om te bepalen wie dat nu uh, wel of niet uh, goed vindt. En als u zegt de ambassades uh, ja, die zijn ook verschillend in hun optreden. Gisteren hoorden we mensen uit Bangladesh die graag weg wilden uit Libië. Die waren in, in de stad Benghazi. Die werden niet geholpen. Um, ik weet niet hoe dat aan de grens is. Wat, wat valt u op wie wel en niet helpt? Nou, wat we horen is dat bijvoorbeeld de Chinezen hier aan de libisch chinese grens heel goed worden opgevangen. En heel snel weggetransporteerd worden richting hotels, richting luchthaven en, uh, en haven. Um, en datzelfde geld heb ik gehoord vandaag voor een grote groep mensen uit Bangladesh. Maar bijvoorbeeld de Egyptenaren, die komen de grens over zonder hu ja, huis en haard, hebben geen geld, geen telefoons meer. En scanderen ook richting hun eigen vaderland en richting hun militairen van waar zijn jullie nu om ons te helpen. Er worden wel boten gestuurd, zeggen ze, uh, maar dan gaat het over een paar honderd mensen per keer. En kan het Rode Kruis aan beide kanten van de grens helpen of alleen in Tunesië? Nee, wat we doen is, uh, er staan posten bij de grens waar uh, de eerste hulp wordt verleend. Dus zie je dat dat ook toeneemt eigenlijk omdat mensen uitgeput raken. Al uh, een paar dagen niet hebben gegeten, niet hebben gedronken, opgezwollen voeten hebben van het wachten en van het lopen. Dus dat doen we. We delen water uit, helpen bij die logistiek van die doorvoer van al die duizenden mensen. Uh, maar we kunnen niet de grens over. Nee, en uh, u zei er is een soort transitkamp uh, nu opgericht. Uh, zit het erin dat er een soort uh, ja, langduriger vluchtelingenkamp komt? Ja, dat zal afhangen denk ik ook van de mate waarin het transport wordt geregeld en wordt uh, opgeschaald de komende dagen. Ja, en u zegt de mensen staan te dringen. Um, houden ze het nog wel netjes onderling? Nou, heel dichtbij uh, durf ik ook niet te komen, want het is behoorlijk dreigend. En uh, de militairen hebben hier ook het gezag over, dus je kunt niet met je neus erbovenop gaan staan. En, en wat is dreigend, uh, de militairen of, of de mensen die graag Tunesië in willen? Het geweld van de grote groepen mensen die naar binnen willen. Uh, goed, u... Uh... De aanblik van. Ja, begrijp ik. Hanna Emmering van het Rode Kruis. Dank u wel en succes met uw werk daar bij de grens. Geen dank, dank Dag. u wel. Want veel mensen aan die grens maken zich op voor weer een nacht in de buitenlucht. Verslaggever Roel Pauw is daar en keek hoe erg wordt geïmproviseerd. Er staat een koude wind. Met koffers hebben de vluchtelingen die hier de grens over zijn gekomen... Een soort windschermen gebouwd. En daarachter liggen ze onder paardendekens te slapen. Bij de voedseluitdeling nog lange rijen. En hier staat een auto, een stationcar. De achterklep is open. Ligt een man lang uit in. Op de grond is een handel zwaar. Sigaretten. Hij zegt dat de handel wat slapjes is. Omdat de mensen maar geen geld hebben als ze hier aankomen. En u uit deze jongen komt uit Bengerdan. Dat is een uh, plaats aan de grens met Libië. Wat doe jij hier? Dollar, Deze jongens zijn geldwisselaars. Hey. Business, oké? Okay? Hey. Dat is natuurlijk ook een interessante handel. Al die mensen die met uh, Libisch geld, misschien met dollars, de grens overkomen. En dan heb je Tunesische dinars nodig. Nou, en dan is hier dat hek, een blauw schuifhek... dat de vluchtelingen nu nog scheidt van de vrijheid in Tunesië. Ze zitten hier met honderden, misschien wel duizenden... in het niemandsland tussen de Tunesische en de Libische grens. Sommigen zijn daar net aangekomen. Anderen zitten hier al twee of drie dagen te wachten om Tunesië in te kunnen. Nou, daardoor is er aan de Libische kant een waar meer ontstaan van mensen. Op dit moment wordt er wat brood uitgedeeld... En uh, op zich worden ze daar goed behandeld, zeggen ze, maar je moet wel geduld hebben. En je kunt geen moment van je plek gaan, want dan loop je het risico dat je nog langer moet wachten. Nou, aan de Tunesische kant is de situatie eigenlijk niet heel veel beter... want je begint nu te merken dat de opvang steeds meer onder druk komt te staan. Uh, een paar dagen geleden konden de nieuwkomers nog binnen een paar uur worden overgebracht... naar een van de opvangadressen in de naburige dorpen en steden... Maar nu rijdt er bijna geen bus meer die kant op. Je hoort dan ook steeds meer hulpverleners mopperen op de Tunesische overheid. Voor een grote lood staat een rij van, ik denk wel 200 meter te wachten. Ah, een dormir ici. Een dormir ici, oui. Wee, elke nacht hier ongeveer 100 personen. Nee, nee, nee. Ik 1000 hier. Ik dacht, hier liggen misschien 100 mensen te slapen, maar volgens deze hulpverlener zijn het er wel duizend. We En deze man klaagt dat de Tunesische overheid helemaal niks doet. Alles wat je hier ziet: brood, water en nog een heleboel meer. Dat komt van particulieren. De overheid, zegt hij, laat het afweten. Uh -huh. Het gaat mis bij het transport, bij het repatriëren van al die vluchtelingen. En uh, alweer een klacht aan het adres van een overheid in dit geval. Het Egyptische consulaat Die doet niks, of althans onvoldoende... om de Egyptische burgers die hier gestrand zijn naar huis te krijgen. Ik sta nu voor een tent. Een beetje geïmproviseerd geval van doeken en buizen. Een plastic. Wel behoorlijk groot. Maar het is hier donker. Maar ik weet dat hier mensen liggen, want in de verte zie ik... Uh, het puntje van een sigaret opgloeien. Voor de tent persoon. Hier moeten 150 mensen in. Het tent om de mensen te Duizend mannen in die loods, 150 in deze tent. Nul privacy, want ze liggen ze ongeveer tegen elkaar aan op matrasjes. Maar je kunt zeggen dat deze vluchtelingen nog geluk hebben... want buiten liggen er nog eens honderden, misschien wel duizenden... onder de blote hemel en op de kale grond. Met geen enkele beschutting, behalve misschien een kale boom. Roel Pauw, vanaf de grens tussen Tunesië en Libië. Zijn reportages zijn terug te luisteren natuurlijk op onze site nrs.nl en daar ook het uitgebreide dossier onrust in de Arabische wereld... met vandaag 1 maart natuurlijk ook weer het live blog... over de protesten in Libië. Zometeen hoort u de Franse culinaire wereld. Die is in beroering na de verdeling van de Michelinsterren. Erwin de Hart bij de ANWB met de verkeersinformatie. Ja, dus minder files door de voorjaarsvakantie voor een deel van Nederland. Maar toch nog wel files. Dus op de A10 Ring West naar Zaandam. Tussen Sloot en de Koentunnel 6 kilometer. Op de A10 voor de Ring West en Zuid richting Amersfoort. Tussen Geuzevelden kropen de Nieuwe Meer 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht daar. En dan op de A27 Almere-Utrecht tussen knopend Eemnes en Beeldhoven 6 kilometer. En een gekantelde vrachtwagen op de A59 Osrichting richting Zonzeel. Zorgt ervoor dat tussen Rosmalen-Oost en knopend Hindham een file van 2 kilometer staat en 2 rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overduk. Het laatste nieuws uit België. Op dit moment zit informateur Didier Reinders bij de koning. om zijn eindrapport te bespreken. Een maand geleden kreeg hij de opdracht om te kijken. wat voor mogelijkheden er nog zijn. om een nieuwe regering te vormen. Vijf informateurs gingen hem voor. Joris van Poppel in Brussel. Reinders moet uh, toch wel ietsje verder gekomen zijn? Nou, er is een heel klein licht. Puntje, en dat is dat er in ieder geval geen nieuwe verkiezingen komen. Reinders kreeg een maand geleden van de koning de opdracht... toen de chaos compleet was. Kijk of er überhaupt nog de wil is om te onderhandelen... tussen die partijen die nu al, meer dan negen maanden, al bijna negen maanden bezig zijn. Uh, nou, hij concludeert vandaag voor de koning... dat er in ieder geval nog wel een klein beetje wil is... dat de koning dus niet nieuwe verkiezingen hoeft uit te, uit te schrijven. Dat zou toch helemaal een blamage zijn geweest. Maar goed, als je dan vraagt, is die inhoudelijk iets opgeschoten... Uh, nee, uh, absoluut niks. 0,0. <laughs> Wat heeft hij de afgelopen maand al gedaan? Nou ja, vooral gepraat. Eigenlijk heeft hij vooral de, de twee verkiezingsoverwinnaars van vorig jaar... die heeft hij vooral uh, gemasseerd en gezorgd dat die weer uh, bij elkaar uh, gaan zitten. Dat zijn dus de, de Bart de Wever, de Vlaamse nationalist, die uh, heel groot is geworden in Vlaanderen. En Elio Di Rupo, de, de Waalse socialist. Die praten eigenlijk, uh, vorige maand ging, zijn die met ruzie uit elkaar gegaan... die heeft hij nu weer rond de tafel gekregen. Uh, daar is niet zo heel veel over uitgelekt, behalve via Twitter uh, het een en ander. Dat blijkt nu dat um, de heer uh, Reinders, de informateur, die heeft afgelopen weken uh, getwitterd. En dat leek alleen maar over het weer te gaan. Over het weerbericht. Hij twitterde dan bewolkt, uh, de hemel blauw of zoiets. En dan vervolgens uh, bleek, nu bleken nu zo'n soort geheime boodschappen te zijn. Ja, Want zoals? Iedere, ja, nou ja, je hebt bijvoorbeeld... Het, eigenlijk zijn onbehandelingsagenda, die kwam daaruit naar voren. Je hebt, uh, als je de eerste letter van ieder woord pakte... dan kwam daar bijvoorbeeld uit NVA. Dat zijn de Vlaamse nationalisten. Dat betekende dan dat hij met hen ging praten. En uh, BHV, als het over Brussel half viel voor. Ging, ook zo'n heel moeilijk dossier, heel omstreden. Nou ja, mensen die dat wisten, die konden daar wel iets uithalen over de stand van de onderhandelingen. Maar nou, voor wie deed hij dat dan, Joris? Nou ja, voor een paar journalisten die uh, wisten van dat geheim, uh, maar nou ja, het lijkt toch ook vooral een beetje een soort spel te zijn geweest, omdat hij toch niet zo heel veel te melden had, <lacht> niet zo heel veel opschoot, dus ja. maar dat blijkt ook nu pas. Wat in ieder geval. Ja, in Den Haag werd juist een twitter verbod ingesteld, bijvoorbeeld door Femke Halsemme in de tijd. Afijn, België, daar ja. hebben we het over, de Reinders, in zijn Evaluatie. Heeft hij dan een aanbeveling, een, een duidelijk beeld van hoe het nu verder moet? Nou, hij heeft in ieder geval uh, ervoor gezorgd dat zijn eigen partij weer aan de tafel zit. En dat is wel redelijk cruciaal. De afgelopen maanden is er met zeven partijen gepraat. Daar komen nu twee partijen bij. Dan heb je dus negen partijen en dat zijn dan de liberale partijen, de Vlaamse en de Waalse. Uh, dus dat, daar heeft hij voor gezorgd dat, dat zijn partijen nu stevig aan de onderhandelingstafel uh, erbij zitten. Of dat wat oplost is de vraag volgens, volgens Bart de Wever, die zegt... Nou, negen partijen, dat is eigenlijk onmogelijk. Uh, dus dat, dat, dat maakt het alleen maar moeilijker om tot een akkoord te komen. En uh, de, nou ja, Elio Di Rupo, de, de, de, de Waal, die zegt... Uh, ja, de, hoe meer partijen, hoe beter. Want we hebben een tweederde meerderheid nodig, een grote staatsvervorming. Dus als iedereen zich daarachter schaart, dan is dat alleen maar goed. Kortom, ze zijn het ook niet over eens... Over, hoeveel, over met hoeveel partijen ze nu eigenlijk voort moeten gaan onderhandelen. Nee. Het is aan de koning allemaal. En hoeveel dagen zonder regering nu in België, Joris? Uh, ik ben de tel kwijtgeraakt, <laughs> Tim. Sorry. Uh, uh, 280, zo uit mijn hoofd. We zoeken het op. We vertellen het u straks. Dankjewel, Joris of Poppelappers. De Franse keuken. Gaat het daar wel goed mee? De jaarlijkse Michelin-sterren zijn namelijk uitgedeeld. En uh, daar is wat om te doen, want voor het eerst in bijna 20 jaar... is er geen nieuw drie-sterren-restaurant bijgekomen. Correspondent Frank Renaud. We staan in Noord-Parijs in een kleine winkelpassage... met allemaal kleine winkeltjes met munten, postzegels... en een soort glazen overkoepeling. En hier ligt dus restaurant Passage 53, Passage 53 op nummer 53, jawel. En dit is het restaurant dat in minder twee jaar... nu twee Michelin-sterren heeft binnengekregen. En we gaan eens eventjes kijken hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen binnen. Bonjour monsieur, bienvenue au Passage 53. Guillaume Gedsch is de eigenaar en een hip-eigenaar. Hij zit in Spijkerbroek en met stoppelbaard in zijn eigen restaurant. Meneer Guillaume Gedsch, wat is het geheim van uw succes van uw restaurant? Er uh, zijn des de, de, de plats, en fait, des créations très originales. Euh, de chef croyait. Het geheim van ons restaurant zit hem er eigenlijk in dat onze kok met hele speciale creaties komt. Hele speciale menus, hele speciale borden met eten. Maar het is ook de plaats van het restaurant en het restaurant zelf. We zitten in een hele kleine passage, dus inderdaad. En dat is het restaurant heel klein, maar wel heel elegant aangekleed. Restaurant Passage 53, bonjour. Oui, pourquoi madame? En weer gaat de telefoon om een reservering te maken. Want. Hier, de telefoon gaat aan de lopende band. Zo storm loopt het nu bij dit restaurant. En dat is natuurlijk het succes van Michelin Sterre. Nou wordt van de Franse keuken veel gezegd dat ze zich niet meer vernieuwen, dat het allemaal oude wets is. Uh, en dat in de jaren 60, 70 misschien toonaangevend waren de Franse koks. Maar sindsdien is er eigenlijk niks meer veranderd. Dus hoge kwaliteit, maar weinig innovatie. En daarom vind je tegenwoordig dus de meest vernieuwende restaurants en de beste koks, nou in landen als Spanje en Denemarken misschien of Japan, maar niet meer in Frankrijk. Bent u daarmee eens? Je denkt dat je het niet meer in Frankrijk. Ik denk dat je het niet meer in Frankrijk. Je denkt dat je het niet meer in Frankrijk. Je denkt dat je het niet meer in Frankrijk. Je niet normaal is, maar op een hele makkelijke manier eigenlijk, maar wel verrassend. De mélanger le veau Bijvoorbeeld, kallisvlees doen we met oesters samen. Maar bent u het er nou mee eens dat uw collega's te weinig vernieuwend zijn? Ja, après, après, c'est vrai que les. Nous, on vient aussi à dire que la cuisine française. Il y a des classiques. Het gaat erom om de ouderwetse, de klassieke dingen ook heel goed te doen. En dus vernieuwend, want dat is wat hier gebeurt. Op een vernieuwende manier koken. Restaurant Passage 53, Bonjour. Is het nog mogelijk om te reserveren bij u, nu u twee sterren heeft? Hij zegt dus dat je een maand van tevoren nu moet reserveren, want alles zit verder vol. Maar ja, het is ook klein. Er zijn maar twintig stoelen hier in het restaurant. Dus over een maandje kan Frank Renaud weer teruggaan naar het noorden van Parijs. En ten noorden van Frankrijk nog eventjes. België, Joris van Poppen laat ons weten dat uh, het land nu al 261 dagen uh, zonder regering zit. De feiten even op een rij. Dankjewel. Goed zo. Vanavond, dan is het uh, laatste verkiezingsdebat. Morgen is de dag dat u naar de stembus kan. Ferry Mingelen en Dominique van der Heijden leiden het debat. Dat begint om half negen op Nederland 1. Dominique, goedenavond. Ja, goedenavond. Welke opstelling staat er vanavond in het veld? Ja, de acht grootste partijen die mogen. Hè. De Partij voor de Dieren had ook graag meegedaan. Die heeft zelfs nog een kort geding aangespannen tegen de NOS. Maar ja, we hebben toch ervoor gekozen om het behapbaar te houden. En doen het dus met de grootste acht, en dat is al heel wat. Ja, de grootste acht, maar niet de grootste mannen. Hè. Want PVV, VVD en CDA, als ik het zo mag zeggen tenminste... die willen nog steeds alleen de lijsttrekkers van de Eerste Kamer leveren... en niet de partijleiders, dan wel interim partijleiders... Ja, nee, dat klopt. Uh, Mark Rutte die, uh, die wilde niet komen. Die ziet zichzelf toch vooral als de premier die boven de partijen staat. Ja, en dan haken die andere twee ook af. Dat hebben we gezien in alle debatten de afgelopen tijd. Maar het mag de pret niet drukken, want we hebben toch een, een, volgens mij een hele leuke opzet vanavond met uh, allerlei vragen die mensen hebben opgestuurd. En daar hebben wij een selectie uit gemaakt. En er komen ongeveer zo'n vijftien uh, mensen aan bod die zelf dus hun vragen mogen stellen... aan, die, uh, aan de deelnemers aan het debat. Dus dat, uh, dat belooft ook wel spannend te worden voor, uh, voor de politici. Waar kwamen de meeste vragen over, Dominique? Heel veel vragen over het onderwijs. Dat is toch wat wel het meest uh, speelt. Dat zagen we ook al uh, de afgelopen tijd. Dat, ja, die bezuinigingen op het onderwijs, op uh, die zorgleerlingen in het onderwijs... dat zit kennelijk toch veel mensen hoog. Daar zijn veel vragen over binnengekomen. Maar ik, ja, ik ga niet alles verklappen, maar het gaat echt een beetje alle kanten op. Wij hebben ook vragen over uh, ja, natuur, de megastallen... dingen die dus ook echt in de provincie spelen. Um, ja, ik ben benieuwd. We gaan natuurlijk uiteindelijk ook praten over... wat, wat betekent het nou uh, wel of geen meerderheid voor de coalitie in de, in de Eerste Kamer? Want daar komen ook vragen over... Ja, we hebben zelf ook een luisteraarsoproep gedaan um, naar aanleiding van het debat. We hebben mensen gevraagd via Twitter en ons weblog van wat mist u nu in die debatten die we tot nu toe hebben gezien. En heel veel mensen inderdaad die zeggen, ja, wij missen simpelweg de provinciale thema's en, en de provinciale kandidaat in de campagne. Ja, dat is een beetje het probleem. Met deze verkiezingen sowieso. Het wordt overvleugeld door het, uh, het nationale verhaal over die Eerste Kamer. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk voor het voorbestaan van het kabinet. Misschien niet meteen, maar toch wel op de, op de lange termijn. Over, een paar, over anderhalf jaar komen ze echt, denk ik, in de problemen als, uh, als ze geen meerderheid hebben. Maar ja, die, die provincies, dat, dat, dat is ook belangrijk. Alleen, ja, waar ga je het dan over hebben? Moeten we het dan hebben over iets wat alleen in Limburg speelt... of alleen in Friesland, dan haken misschien de mensen... in andere provincies weer af. Dus vandaar toch die keuze voor een aantal dingen... die misschien in meerdere provincies spelen... maar toch vooral ook dat landelijke verhaal. Want ontkom je dan toch niet aan op, uh, op nationale televisie, zou ik maar zeggen. Dominique van Heijden, dank. Succes met de verdere voorbereiding voor zometeen. En uh, ja, dankjewel. Kijk, om half negen. En de politici die bereiden zich ook voor op dit moment. Jolande Sap zei nog dat ze van tevoren uitgebreid in bad zou gaan. En dat was het Radio 1-journaal van dinsdag 1 maart. Alweer straks avondspits van WNL. Kasper, Kasper Kory, goede avond. Goedenavond. Ja, wij hebben ook aandacht voor de verkiezingen. Maar ook uh, betalen met je creditcard. Makkelijk en snel, vooral op internet. Maar hier in Nederland gaat dat in de meeste gevallen op een onveilige manier. Dat zo meteen bij WNL's avondspits. Na journaal weer en verkeer. Stel, er zijn twee beleggingsfondsen.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 Het NOS-journaal. In de Iraanse hoofdstad Teheran heeft de politie traangas ingezet... tegen antiregeringsbetogers. Er is een grote politiemacht op de benen en er wordt gevochten. De betogers eisen de vrijlating van twee Iraanse oppositieleiders. Die zijn samen met hun vrouw uit hun huis gehaald... en meegenomen waarheen is niet bekend. Bouwbedrijf Volker Wessels neemt de uitbreiding van het Stedelijk Museum in Amsterdam over van de failliete aannemer Midret. De gemeente Amsterdam moet nog wel overeenstemming bereiken met de curatoren... maar het ziet er naar uit dat Volker Wessels snel aan de slag kan in het stedelijk. Bij scholierenverkiezingen op middelbare scholen en mbo's is de PVV als grootste uit de bus gekomen. De partij haalde zo'n 21 van de stemmen. De partij van de Arbeid en VVD werden tweede en derde. Bij de verkiezingen op de basisscholen is de Partij van de Arbeid de grootste partij. En in de bijenkorf in Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag een grote inbraak gepleegd. Er is voor tonnen aan sieraden buitgemaakt. De inbrekers kwamen de bijenkorf van de koolsingel binnen via een pand ernaast dat in aanbouw is. Het waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Erwin Kool. Ja, eindelijk mag ik. En dan kan ik u vertellen dat er opklaringen zijn in het zuidoosten van het land. En die breiden in de loop van de avond en nacht geleidelijk uit in westelijke richting. En in die opklaringsgebieden gaat het 1, 2 graden vriezen. Verder waait daar aan zee een matige noordoostelijke wind. Morgen overdag hebben die opklaringen het westen bereikt en het noorden. Ik denk dat er redelijk wat zon is. Misschien zelfs flink wat zon, vooral morgenmiddag. Er waait een matige Noordoostelijk wind. Aan zee is die af en toe windkracht 5 en het wordt 7 graden. Die wind is een tikje schraal. Dus het betekent uit de wind, in de zon. Dat is eigenlijk het beste advies wat ik u kan geven. Donderdag en vrijdag, vol op zon. Het waait minder hard. S'nachts, overigens, eh, met flinke opklaringen, vriest het een graad of 3. Overdag wordt het dan opnieuw 7, misschien wel 8 graden. En dan moet het echt heerlijk aanvoelen. En het weekeinde lijkt er meer bewolking te komen. Maar goed, dat is pas in het weekeinde. ANWB Verkeersinformatie. De spits loopt op zijn eind Er stonden wat minder files dan gebruikelijk. Nu nog maar 71 kilometer. Wat opvalt is de A10-ring Amsterdam-West richting Den Haag. Tussen Geuzenvelden en De Nieuwe Meer, 3 kilometer file. En op de A59, Os-Zonzeel, tussen Rosmalen-Oost en knoopend Hintam... staat 2 kilometer door een gekantelde vrachtwagen. En er zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1, WNL avondspits. Kasper Kooi. Rotterdam, havenstad, mooie architectuur en veel werkloosheid. En politieagent, dat is helemaal geen stressvolle baan. Live vanaf de redactie in Amsterdam zeg ik, goedenavond. Heeft u een creditcard... Pas maar op, want aankopen in ons land met die kaart voldoet meestal niet aan de veiligheidsnormen. Dat blijkt uit onderzoek van Tripwire. René Van Oosten, welkom hier op de redactie van WNL. Dankjewel. Uh, want slechts 8% van de waarhuizen, online winkels en parkeergarages voldoet aan die veiligheidsnormen. Klopt helemaal. Dat is het onderzoek wat wij uh, als Tripwire hebben gedaan. Uh, blijkt uit uh, een representatief uh, aan het bedrijfsleven uh, getoetst onderzoek waaruit blijkt dat 92 van dit soort bedrijven... waarin creditcards uh, uh, betalingen worden gedaan... niet voldoen aan bepaalde regelgevingen. En wat uh, gaat er dan mis? Wat er misgaat zijn uh, uh, ja, zeg maar diefstallen van creditcardgegevens. Uh, f -f fraude, georganiseerde fraude. In, in zoveel gevallen... Uh, Nee, 92% voldoet niet aan bepaalde regelgevingen. Nee, precies. En die regelgevingen zijn ervoor om uh, de, de beveiligingsnormen op te schaven en beter te maken. Ja, uh, kan ik dat als consument uh, ergens aan merken als ik een aankoop doe, bijvoorbeeld op internet? Uh, nee, want uh, je mag er eigenlijk wel van uitgaan dat uh, dat soort partijen zeg maar, voldoen aan bepaalde regelgevingen. Uh, en de beveiligingsnormen zeg maar, op, die, op die basis goed, uh, goed uh, invoeren. Uh, het is alleen uh, uh, jammer dat het 92% is, en dat is nogal hoog. Ja. In Amerika is dat getal 20% voldoet daar aan bepaalde regelgevingen om, om dat soort zaken tegen te gaan. In Engeland 50%. Maar gaat u mij dan aan om vooral geen aankopen te doen in Nederland, maar dan over de grens te kijken. En bijvoorbeeld bij een webshop in Groot-Brittannië wat te bestellen met mijn creditcard? Nou, het, in tegenstelling tot het gebruik fysiek van de, van de kaart. Uh, daar gaat het nog niet eens om. In 98% geval, uh, van de fraudegevallen gaat het om uh, internet aankopen, aankopen... waar de uh, persoon met de kaart persoonlijk niet aanwezig is. Ja. Wat, uh, wat, uh, wat moeten wij hier in Nederland aan, aan doen? Uh, daar is het onderzoek ook voor. Uh, Triva heeft dat onderzoek gedaan. Uh, uh, afgelopen drie maanden zijn uh, een groot aantal partijen zijn benaderd... om uh, te bepalen hoe ver sta je hiermee. De regelgeving die uh, Visa en Mastercard uitvaardigen zijn uh, PCI DSS. Paycard Industry Data Security Standard. In Nederlands vertaald gewoon de beveiligingsnorm voor betalend Nederland. Ja, uh, um, um, ja. dat is een, een belangrijke norm. En die norm die, uh, uh, wordt opgelegd, niet voor niks. Uh, de data zeg maar, die uit verschillende uh, uh, apparaten binnen dat soort bedrijven... Uh, leeft, die mag niet door andere mensen worden benaderd, uiteraard. Nou, daar dient beveiliging voor. En die beveiliging die, uh, moet dus tegengaan dat er fraude wordt gepleegd. Dank u wel voor je uitleg. René van Oosten. Evert Waterlander, goedenavond. Ja, durf jij je creditcard nog wel te gebruiken na dit verhaal? Uh, nou, gelukkig wel, maar ik ben altijd wel zo voorzichtig geweest dat ik er twee heb. één voor internet en één voor in de straat. Zeg Kijk, maar. Dat is misschien verstandig. Um, wij nemen het financiële dag uh, of nieuws van de dag door in. Uh, ja. En jij bent van Optimix Vermogensbeheerder. AX 0,3% lager op 368 punten. Niet een hele spannende dag. Nee, nou, dat, uh, in die zin, het is pas in de laatste uh, uren van de dag weggegleerd. Toen waren de hele dag, was het niet spannend, weinig zorgen over de olieprijs. Maar doordat er toch oppositieleiders in Teheran gearresteerd zijn... en er betogers op straat zijn, begonnen toch weer uh, de olieprijs te bewegen, ging omhoog. En toen zagen we meteen de beurs uh, richting het slot wegglijden. Dus net een kleine min, maar niet spectaculair. Nee, precies. Uh, de Europese Unie die heeft uh, voorspellingen over de groei uh, van Europa en de eurozone in de Europese Unie verhoogd. Uh, ben je ook optimistisch? Ja, op zich, het economische herstel staat keurig op de rit. En inderdaad is de olie de enige die er serieus roet in het eten kan gooien. Dus daarom zie je dat ook. Olie is iets wat echt inflatie brengt. Zit weinig toegevoegde waarde. De stijging vertaalt zich ook direct in inflatie. Maar in de Europese Unie, kijk eens naar Duitsland. Wat daar gebeurt vandaag, werkloosheidscijfers ja. bekendgemaakt zijn verder gedaald. De verwachting was 7,4 Uitgekomen op 7,3. En dat lag na de hereniging op een goede feit. Dus Duitsland is gewoon echt een auto waar de motor op volle toeren draait. Ja, en voor Nederland ziet Brussel voor dit jaar 1,7% economische groei. Hè? Ja, ietsjes lager dan Duitsland, maar we liften wel mee. lekker mee. Nou, niet verkeerd. Dankjewel. Evert Waterlander van Optimix VO, mogen spelen. Dit is WNL op Radio 1, ook op Twitter te volgen via avondspitswnl. Stress op het werk. Nou, dat is niet nieuw. Ook de vraag hoe je ermee omgaat is ook niet nieuw. Maar in welke beroepsgroepen dat het meeste voorkomt, dat is zojuist onderzocht. Even snel de top 10 meest stressvolle beroepen doornemen. Op nummer 10, verkopers. Veel verkopers werken op commissiebasis op 9 financieel adviseurs en accountants dat hoef ik in deze tijd natuurlijk niet uit te leggen. Op 8 de onderhoudswerkmannen. Veel seizoenswerk en geen vast salaris. Dat levert stress op. Op nummer 7 administratief personeel wordt niet erkend voor hun werk. Op nummer 6 leerkrachten en op nummer 5 kunstenaars, artiesten en schrijvers. Wisselend salaris, onzekere uren. En isolatie. Op nummer vier werken in de gezondheidszorg. Op nummer drie maatschappelijk werkers. Op nummer twee, horecapersoneel. Veel overwerk tegen te laag loon. En op nummer één kinder- en bejaardenverzorgenden. Ja, dat laatste snap ik ook wel weer. Dat werkt enorm op je zenuwen. Goedenavond, Jan-Willem van der Pol. U mist een beroepsgroep. Hè? Goedenavond. Ja, ik mis uh, de, mijn politiecollega's. Ja, want u bent van de politiebond? Ja, die hebben geen last van stress dus. Nee. Maar was het maar zo simpel. Ja, want? Nou ja, ik denk dat... En ik zal het niet aanmatigend doen... want ik vind het helemaal niet iets om trots op te zijn. Maar het vak van, van politiefunctionaris... hoort echt wel in een top 10 thuis qua, qua stressbeleving. Ja, maar dit onderzoek is wereldwijd. Misschien gaat het alleen om, om Nederland... waar dan veel stress heerst bij de politie? Ja, dat lijkt me een beetje onzin... Ik ben veel in, uh, in Europa en ik zie ook uh, de worsteling die plaatsvindt in bijvoorbeeld ons omringende landen. Um, dus ik, ik snap het onderzoek ook helemaal niet. En bovendien is het zo dat ik uit die top 10 uh, een aantal functies uh, zie, waarvan ik denk, ja, dat is heel herkenbaar uh, als het gaat om stresserende factoren, maar die komen één op één ook terug bij, uh, bij, uh, bij politieambtenaren. Ja, kunt u een voorbeeld geven? Nou ja, ik zit uh, op drie staat de maatschappelijk werker. En ja. dan uh, lees ik, het is voor maatschappelijk werkers waarschijnlijk geen verrassing dat ze zo hoog in de lijst staan om omgaan met misbruikte kinderen of probleemgezinnen, ...zorgt ervoor dat dit een vele eisende baan is. Nou, je zou maar kinderporno zijn bij de Nederlandse politie. Dan doe je dagelijks niks anders dan dit soort uh, uh, zeg maar situaties uh, duiden, om het zo maar te zeggen. Ja, en zo staan er meer functies bij... ...waarbij je één op één de stresserende aspecten ook bij politie terug uh, ziet komen. Ja, u werkt uh, bij de politiebond. Ja. U was vroeger natuurlijk ook politieagent, hè? Ja. ja uh, bent u daarom ook van baan veranderd, omdat het misschien te stressvol was? Nee, nee. Ik, uh, ik, ik, ik werk eigenlijk nog bij de politiebond omdat ik het uh, gewoon ontzettend gaaf vind om er nog uh, te zijn voor mijn collega's. Uh, maar ik heb uh, in die 15 jaar dat ik bij de politie gewerkt heb uh, verschillende hele vervelende en ook traumatische situaties meegemaakt. En uh, ik zie dagelijks dat mijn collega's dat, uh, dat meemaken en dat gaat niet in je koude kleren zitten. Nee. Nou, nu heeft het kabinet heeft uh, 3000 uh, extra agenten beloofd. Nu kan je uh, werkdruk natuurlijk niet met stress uh, verwarren, uh, maar uh, helpt dat toch? Oh ja, als er netto 3000 politiemensen bij zouden komen, zou dat wellicht ergens her en der helpen. Maar uh, het aantal wat de minister noemt en dan ook erbij aangetekend dat er sowieso al 500 uh, onder de zogenaamde Animal cops geschaard gaan worden. Uh, en we net binnen Politie Nederland over een enorme bezuinigingsoperatie uh, heen gelopen zijn. Uh, gaat dat niet echt helpen? En uh, u raakt daar wel een goed punt. Want uh, een van de dingen die politiemensen op dit moment het meest raakt, dat is dat ze vaak niet meer kunnen vertrouwen op de backup en met backup bedoel ik dat politiemensen die uh, bij een assistentie moeten moeten komen vaak uh, 20 minuten tot een half uur onderweg zijn en dat helpt niet bij je bij je gevoelsbeleving is het niet zo dat het ook gewoon part of the job is nee ja en nee. Uh, het, het, het, het, het, het waar wat u zegt, hè? je kunt niet uh, voorkomen dat je bij een aanrijding komt uh, waarbij een vrachtwagen over de hoofden van, uh, van een uh, meneer of mevrouw is heen gereden en dat dat niet een al, al te bevorderlijke aanblik is. Mm. Uh, maar waar wij als Nederlandse politiebond al heel vaak voor gepleit hebben... is dat, uh, dat de, de mentale zorg, de mentale trainingen van politieambtenaren... op dit moment binnen uh, Nederland wel tekortschiet. Dank u wel, Jan-Willem van der Pool van de Politiebond. De autosalon van Genève is begonnen. Nog niet voor het publiek, maar vandaag mocht de pers al eventjes kijken. Zo ook journalist Werner Budding van Autovisie. Goedenavond. Goedenavond. Zeg, wat vuur je op daar? Ja, nou, vooral omdat het heel erg druk is. Er stonden prachtige auto's. Het is echt... Uh, de auto-industrie is weer aan het opkrabbelen, hoor. Er stond uh, de, ja, gewoon echt snoepjes. Alfa had bijvoorbeeld de 4C... Een hele mooie kleine sportwagen, niks elektrisch, gewoon emotie. Echt een hele gave auto. Ja, een, een, dat, een sportauto met Nederlandse invloeden geloof ik ook, hè? Ja, klopt. klopt. Ik sprak de designer, hoofddesign, interieur. En dat is een, een Nederlander, een jonge vent. En je ziet overigens steeds meer Nederlanders uh, in, in, in de Europese auto-industrie. Laurus van der Akker is een hele bekende naam. Uh, Renault? Zat, uh, ja, ja, het was, zat te tekenen bij Mazda, maar hij is weggekocht door Renault. Hij heeft daar... Een aantal concepts getekend, concept cars, auto's die we in de toekomst gaan zien. En ja, een boel Nederlanders aan het werk. Je zei net al zoiets, dat het erop lijkt dat het allemaal goed gaat met de, met de autowereld. Toch lazen wij een paar dagen geleden dat de, de verkoop van nieuwe personenauto's in de EU met anderhalf procent is gedaald. Ja, dat heeft vooral te maken met het feit dat er geen sloopregeling meer is in uh, Duitsland. En daar was het vorig jaar, toen het eigenlijk overal slecht ging, ging het daar eigenlijk relatief goed vanwege die subsidie. En die is verdwenen, dus daardoor wordt het wat minder. Maar je ziet wel op zo'n beurs als deze, de belangrijkste beurs van, van de wereld eigenlijk, dan zie je toch dat de industrie er weer uh, heel veel zin in heeft. Er zijn allerlei nieuwe concepten, nieuwe projecten... Het is, het is... Er is ook gewoon wel weer een beetje geld, lijkt wel. Dus uh, nee, ik, ik, ik denk dat het rooskleurig voorstaat. Enigszins rooskleurig, gezien de situatie. Ja, en wat voor auto rij je nu? Ik zit in een BMW M3, maar ik rij in Zwitserland. Er staat de doodstraf op uh, te hard rijden, dus ik moet rustig aan doen. Dank, Werner Budding van Autovisie. Fijne reis. Graag gedaan. Oké. Okay. Zometeen de verkiezingskoorts een dag voordat we mogen stemmen. Eerst de jeugdwerkloosheid, want steeds meer jongeren zitten zonder baan. Vooral in Rotterdam. Met ongeveer 3500 uitkeringsgerechten de onder de 27 jaar. WNL's Martine Verhoef bericht vanuit de havenstad. Goedemiddag. Ik kom voor de jongerentraject. Oké, okay. en heb jij je? We zijn hier in het jongerenloket van Rotterdam. Het is hartstikke druk. En overal zie je computers. Een desk waar mensen nummertjes moeten trekken. En kamertjes. Kamertjes waar gesprekken worden gevoerd. En ik loop zo'n kamertje in... Dag meneer, hallo. Uh, ik heb een gesprek gehad. Eens kijken of, uh, of de, ja, de mogelijkheden zodat ik uh, een baan kan uh, krijgen. Wat voor kwalificatie heeft u? Ik heb, uh, ik heb alleen een MAVO-diploma. Men heeft mij verteld dat, dat uw coach met u ook heeft gesproken ook over ja, ander werk die u heeft aangeboden gekregen. Ja, klopt. Ze komen soms met uh, andere vacatures. Vacatures staan die, uh, die je niet wilt doen. Ja, voor alles een beetje promotiewerk, uh, horeca, voor alles. verkeersregelaar. Alles behalve wat jij wilt doen. Waarom wilt u dat eigenlijk dan niet doen? Ja, de motivatie is er niet om uh, het werk te doen wat je eigenlijk uh, niet wilt doen. Je komt natuurlijk voor werk wat je graag wilt doen, zodat je langer kunt blijven werken. Maar het moet toch ook vervelend zijn om van een uitkering te leven? Dat sowieso. Maar... Word je niet trots op jezelf? Nee, maar je, je hebt beter iets dan niets. Want zonder uitkering ben je ook nergens. Dus je hebt wel iets nodig om van te kunnen leven. Ik ben hier... De, de, eerste, keer, de eerste dag dat ik hier ben gekomen... was eigenlijk de bedoeling dat ik werd geholpen naar een opleiding. En dat is eigenlijk wat ik wil gaan doen. Na de zomer. Wat voor opleiding is dat? Uh, ja, vrachtwachtschappen. Maar waarom is die opleiding dan nog steeds niet begonnen? Een goede vraag. Dat weet ik ook niet. Daar heb ik ook geen antwoord op. Ja. Wat is uw naam? Van der Steen. Meneer Karel van der Steen? Ja. ja. U bent ook de coach van of de begeleider van deze meneer die wij net spraken. Um, hij zei dat hij niet is aangenomen voor de opleiding. Heeft u enig idee waarom? Dat is vreemd. Ik weet dat hij per september aan een opleiding gaat beginnen. En het traject wat ik nu heb... Uh, met hem. Is dan juist uh, een traject waarin hij werk gaat zoeken. Dus het is mij één instroommoment voor, voor een studie per jaar. En dat is in september. Ondertussen vindt de gemeente Rotterdam dat het dan niet de bedoeling is om met een uitkering achter de gordijnen te gaan zitten. Is hij nou een voorbeeld wat, uh, ja, wat u hier veel tegenkomt? Kijk, deze, deze meneer is. Eigenlijk nog een relatief makkelijke manier om het zomaar uit te drukken. Op het jongerenloket uh, zijn er jongeren die binnenkomen met een veel zwaarder pakket, zal ik maar zeggen. Daar moet je denken aan jongeren zonder huis, 16 jongeren met een hele grove schuldprobleem. Moet u zich over meer bekommeren dan alleen zijn baan? Hou op schij uit. <laughs> ja, ik geloof dat ik er ook wat vermoeid uitzie. <laughs> Dominique Schreier, wethouder van Sociale Zaken. Ik schrok een beetje bij het jongerenloket. Ik sprak iemand die in september een leertraject gaat beginnen... maar niet begrijpt dat hij voor die tijd moet werken. Ja, ja in, in, in Rotterdam werk je voor je geld. Daar is die stad groot van geworden. Bij het jeugdloket leek het allemaal maar veel geld, tijd, geduld en energie te kosten. Kan het nou niet anders? Ja, dit is toch de beste manier om, uh, om uh, te werken aan de toekomst van jongeren... Zorgen dat je wat doet, zorgen dat je naar school gaat, zorgen dat je werkt voor je geld. Maar niet meer thuis met een uitkering op de bank. Ik dacht, wij zijn de crisis wel voorbij. Maar wat lees ik? Afgelopen jaar is het aantal jeugdwerklozen in Rotterdam weer met 1500 toegenomen. Ja, dat zie je in heel Nederland. Hè, dat, dat inmiddels is de, de werkloosheid is wat aan het dalen. Maar de, de werkloosheid onder jongeren die is echt fors, fors toegenomen. Dat is ook niet vreemd, want nu de economie ietsjes aantrekt, zie je dat uh, ervaren mensen, dat die als eerste weer uh, aan de slag uh, kunnen komen. Dus daarom zakt de werkloosheid in zijn totaliteit. Maar jongeren hebben natuurlijk nog weinig uh, uh, concrete ervaring. Dus die zie je eigenlijk achter in de rij uh, pas, uh, pas aan de beurt komen voor, uh, voor de vacatures die ontstaan. Heeft een hele generatie Rotterdamse jongeren de boot gemist? Volgens nee me? hoor, nee, nee, nee. nee wat... Uh, geen verloren generatie, want ze investeren in zichzelf. En uh, als het beter gaat, nou, dan kan je ook gewoon uh, goede kans maken op betaald werk. Bijdrage was dat van Martine Verhoef. Morgen, dan is het zover. Dan mogen we naar de stembus. Stemmen voor de provinciale staten. Vier jaar geleden ging nog niet eens de helft van de kiesgerichtenden naar de stembus. Wienals Hemmer maakte aan de vooravond van de verkiezingsdag... een tocht langs Friesland en Noord-Brabant... waar respectievelijk het meest en het minst werd gestemd de vorige keer. John mijn commissaris van de Koningin in Friesland. U gaat zo dadelijk een boom planten van 6000 kilogram. Ja, Hoe kan een boom mensen oproepen om morgen naar die stembus te gaan? Nou, dat, dat is eigenlijk heel simpel. Die boom oh. is een hele mooie metafoor. Uh, want die lindenboom van 6000 kilo, die staat symbool... ...voor uh, ja, het feit dat wij de mooiste provincie zijn... ...en dat zij dat weten te combineren met onze economische vooruitgang. En daar is zo'n uh, duurzame lindenboom een uh, prachtige metafoor uh, uh, voor. Ja, Nou gaat die boom gaat, uh, staan in Olterterp. Daar zullen de mensen ongetwijfeld heel erg blij mee zijn... ...want het is een prachtige boom. Maar er zijn nogal wat mensen in Friesland... ...die dus die boom niet te zien krijgen. Nee, maar het is natuurlijk ook moeilijk om één boom eh, om die 650.000 Friesen te tonen. Dan zouden we hem bij wijze van spreken in, in, in het middenstip van het a stadion moeten zetten. Dat had nou, ik logisch gevonden, in dit geval. Dat was wel logisch, maar ik denk dat de, de voetballers daar niet zo blij mee zouden zijn. Laat staan de directie van het a stadion Nee, maar het, wij gaan hem, ik heb hem aangeboden aan het Frieske Geer. En dat is een, een belangrijke een natuurorganisatie hier in ja. Friesland. Die uh, borg staat voor vele duizenden hectare aan uh, natuurgebied uh, en uh, ik denk dat als een uh, symbolische uh, blik van waardering en dank in de richting van het Frieske Geert is dit een, een, een uitgelezen plek. Hebt u nou met deze actie ook eigenlijk het belangrijkste thema onderstreept van de provinciale staten uh, in Friesland dan, namelijk natuur en landschap? Is, uh, natuurlijk zijn er uh, vele thema's die hier uh, een belang spelen, want economie, infrastructuur, uh, cultuur, dat zijn allemaal hele belangrijke thema's waar de provincie over gaat en die hier ook al zodanig worden uh, gewaardeerd. Maar natuur en landschap is uh, toch in toenemende mate een van de ja, uh, uh, key issues hier in deze uh, provincie... waarin wij onderscheidend zijn ten opzichte van andere provincies. Ja, en als je dus begaan bent met de natuur, met landschap... moet je, zoals een uh, partijgenoot van u al heeft verkondigd, niet op de VVD gaan stemmen? Ja, ja dat zijn allemaal van die uitlatingen... Ik, ik, ik, ik laat ze maar voor de, de spreker, ik heb dat Meneer ook ja. Ja, nee, dat, dat weet ik, ik ken hem heel goed. Uh, maar uh, ja, uh, dit, dit, dit, dit gaat mij eventjes wat ver. Ja, ho Hoorde van Friesland is kiezen van Friesland. Twee maart verkiesingsprovinciale steden. Ja, Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, meneer van der Donk... Hoe verleidt u de kiezer in Noord-Brabant om naar die stempers te gaan? Ja, ik heb dus van de week ook hier op Omroep Brabant tegen die Brabanders gezegd... kom op jongens, dat moeten wij ons niet laten gebeuren. Wij lopen bijna alles voorop in het land. De economie, de gezelligheid en de innovatie... Ik heb de indruk dat wij hebben een open dag gehouden. We hebben een posteractie. Open dag in het provinciehuis geloof ik was dat? Ja he? precies, ja. die hadden wij vorige week. Posteractie, we hebben een posteractie die stond gemaakt uh, waarin we kom op voor Brabant. Uh, mensen hangen dat voor de raam, maken er een foto van. Een soort van uh, strijdleus klinkt het bijna. Hè? Nou ja, het is een beetje dubbel. Hè? Kom op in precies. de zin van dat we je opkomstplicht hebben. Verder, dat we wel gesnapt. Ik snap Ja, god. En, uh, U hebt geluisterd naar de mensen. Wat is de hoogste nood op dit moment in Noord-Brabant? Uh, ik denk dat de zorg voor de economische ontwikkeling in Brabant... dat dat ons blijft bezighouden. Omdat wij weten uh, hoe kwetsbaar uh, we tegenwoordig in de economie zijn. Hè, in ons, ja. de, de, de, het werk van MSD-organon. Um, tegelijkertijd zijn we heel veel en hebben we vertrouwen erin... Dat we dat, dat we dat goed voor elkaar krijgen. Brabant is uh, de brainport van ons land, hè? De, precies, precies. En vanavond, heb ik begrepen, gaat u ook naar het Oetelconcert. Oeteldonk, Den Bosch hebben we het dan over... Wordt daar ook nog over die provinciale statenverkiezingen gepraat? Nou, ik denk het eerlijk gezegd niet. Daar gaan we gewoon carnaval vieren. Uh, en het Oedelconcert is een prachtig concert. En van de week ga ik ook nog naar het Kruikenconcert in Tilburg. Uh, daar ontmoeten we elkaar en wordt feest gevierd. En um, er is meer dan politiek in het leven. Ja. Uh, maar als de opkomst voor de verkiezingen net zo hoog is als die met carnaval is, dan ben ik niet ontevreden. En dan denk ik aan Brabant, want nog leven. We zijn bijna aan het einde van deze avondspits. Wijs nog even op de uitzending van Ochtendspits, morgen op Nederland 1 op televisie. Daarin is het enige echte lijsttrekkersdebat voor de Provinciale Statenverkiezingen te zien. Collega Petra Grijze nog druk aan de voorbereiding bezig, zie ik. Nou, we hebben toch wel, ik denk als een van de weinige media, echt de provincie aan tafel. Want je zou het bijna vergeten met al die landelijke kopstukken die op... Uh, alle zenders te zien zijn en te horen. Het gaat toch ook echt over die provincie. Die zit morgen bij ons aan tafel. Alex de Vries en ik presenteren morgen... en we hebben ze allemaal aan tafel. Twaalf mensen uit de provincie, statenleden, lijsttrekkers. Ze komen allemaal langs om te vertellen wat hun problemen zijn... en ze debatteren er ook over. Denk bijvoorbeeld aan... we hebben Zeeland, we hebben Groningen, we hebben Limburg. Die hebben te maken met... Jongeren die wegtrekken. Een veel verouderde bevolking die allemaal zorg nodig heeft. Waar gaan ze dat van betalen? Terwijl ze ook moeten bezuinigen. Hoe gaan ze het oplossen? Dorpen, schrappen misschien. Je hebt het wel eens gehoord van Gansdijk. Hoe gaan ze ermee om? Wat doen ze daaraan? Geen ze eens... landelijke thema's dus. Geen landelijke thema's. Ja, maar, maar het is toch een ongeschreven regel... om op uh, het moment dat de uh, stembureaus uh, opengaan... om dan je mond te houden als politicus. Ja, geen idee. Maar bij ons niet. Nee. Morgen komen ze gewoon. Dank, Petra Grijzen. We gaan kijken morgen vanaf 7 uur naar Ochtendspits op Nederland 1. Vergeet dus maar dat NOS-debat van vanavond. Straks op deze zender Kunststof. Daarin is Pia Douwens te gast. U kent haar wel, vast wel, van die musicals. En morgenavond, ja, dan is WNL terug op Radio 1 met Avondspits. Tot dan en tot die tijd op internet via avondspits.fm. is onze website. Kan je ook lid worden van onze omroep. Kost ongeveer 5 euro per jaar. Fijne avond. Dag.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 Kijk vanavond. NOS. Nederland kiest. Dus de mensen mogen gewoon stemmen op wie ze willen. Maar van eerlijk zullen we alles delen. Heeft u nog nooit... Mevrouw Bart weet dat het gewoon niet waar is wat ze zegt. Ik vind hem vooringenomen. negatief. Maak dan nog niet zo'n vertoning van. U bent ook een vertoning... Zullen we nog zorgen maken? Nee, nee, nee. Want dit is uw riedeltje. Kijk vanavond. Half negen. Nederland één. Geen asfalt, maar natuur. Kies partij voor de dieren. Overweegt u weer te gaan beleggen, maar aarzelt u nog...